gestart. Dan heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men. En nu de nacht. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on Our troubles Will be out Of sight Have yourself A merry little Christmas Make the Oh, 6.9 CFN FM I had a dream we were sipping whiskey neat highest floor of the barry no was high enough somewhere never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 Ik ben er zo Those colored glasses on, and party on. Break down the walls to connect, inspire eh. Open in your high place, liars Time is ticking for the empire eh. The truth they feed is feeble As so many times before The greed of all the people oh. stumble and they fumbling And we're about to riot They woke up, they woke up, they liar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 Dan zie je niet alleen, alleen een man van steen draaien. Van buiten lijk ik hard, maar breek er eens doorheen... En laat het pijn doen in mijn vaderhand. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Als ik praat, wil ik zoveel zeggen...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 Fijne dagen. Christmas tree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 of a Christmas tree. They are never